Uur. Gert Pluk met het NOS-journaal. In Ouahans Dierenpark in Reden is reuzenpanda Wu Wen gisteren bevallen van een pandajong. De twee verblijven in het kraamhol en maken het volgens de verzorgers goed. Het is voor het eerst dat in Nederland een panda geboren wordt. Ouahans zegt blij en trots te zijn dat het op een natuurlijke wijze bijdraagt aan het in stand houden van deze bedreigde diersoort. Het park heeft panda's te leen van China. Over een paar jaar gaan ze weer terug. In India lijken de gevolgen van het coronavirus mee te vallen. Op een bevolking van 1,3 miljard mensen zijn er 37.000 vastgestelde besmettingen en zo'n 1200 doden. De Indiaanse regering is ervan overtuigd dat de strenge lockdown, die ruim een maand geleden werd afgekondigd, effect heeft. Daarom wordt de maatregel met twee weken verlengd. In de regio, regio's die al weken geen nieuwe gevallen hebben gemeld, worden de maatregelen iets versoepeld. De Noord-Koreaanse staatsmedia hebben beelden vrijgegeven waarop te zien is dat dictator Kim Jong-un een lint doorknipt in een nieuwe kunstmestfabriek. De beelden zouden gisteren zijn gemaakt. Er gingen de afgelopen tijd geruchten dat Kim ernstig ziek was of zelfs was overleden. Hij was om een paar weken niet in het openbaar verschenen. Bij het Groningse dorp Zeildijk is vannacht een lichte aardbeving geweest met een kracht van 2,5, meldt het KNMI. De beving is onder meer gevoeld in de dorpen en Uithuizen, Oldenzeil en het Zand. Het is de eerste aardbeving in Groningen in een maand tijd die een grotere kracht had dan twee. De zwaarste beving in Groningen was in 2012 bij Huizingen en had een kracht van 3,6. Een record aantal mensen heeft eergisteren op de valreep belastingaangifte gedaan. 347.000 mensen verstuurden gegevens. Nog net voor de deadline van 1 mei, meldt de Belastingdienst. Tussen 1 maart en 1 mei kreeg de fiscus 9,3 miljoen aangifte binnen... Iets minder dan vorig jaar. Bijna 3 miljoen mensen hebben uitstel gevraagd en mogen later aangifte doen. Het weer, eerst nog enkele buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag snel minder buien. De zon bleek door in het westen, later ook in de rest van het land. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En welkom terugluisteraars bij het tweede uur van ZFM. We begonnen de tweede uur met uh, de themamuziek uit de film Il Postino. Prachtige film en meeslepende muziek. Dat kon u wel aan dit themanummer horen. Dan heb ik... Wat anders klaarstaan natuurlijk weer. Na wat instrumentaals is het altijd prettig om naar een zangstem te luisteren. Een, good, een goede gouden oude zou ik zeggen. Van de CD Good Old Boys. Randy Newman, Birmingham. And yeah. She's called Marie. Living in a three-room house with a pepper tree. They work all day in the factory. That's all right with me. Weer voor onze artiest van deze dag, Trijntje Oosterhuis met dat prachtige nummer De Zee. De zee. Als ik me goed herinner... bracht ze dat voor de eerste keer... in de arena... Uh, aan de vooravond van het huwelijk... van uh, Willem-Alexander en Maxima. En dit is een uh, studio-opname natuurlijk. We gaan even weer wat Frans doen. Uh, in het eerste uur draaide ik Philippe Elan. <tiek> en nu heb ik klaar liggen... een van de uh, giganten... uit de Franse chansonwereld. Michel Sardou... met zijn... Theatraal en dramatisch nummer rouge. rouge Rouge Comme un soleil couchant de Méditerranée Rouge Comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée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 L'héroïque, comme la vision glacée du dernier Titanic. Comme le silence qui suit, parole en musique, comme une symphonie quand elle est pathétique. Rouge, comme la colère d'un homme quand il voit s'en aller.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 Rouge, Michel Sardou Zoals u weet, ik hou van uh, verschillen in het programma qua soorten muziek en stijlen en er is natuurlijk ook zeker plaats voor Nederlandse kleinkunst en een van de vaste waarde in de Nederlandse kleinkunst is natuurlijk Jenny Ariën, een veelzijdig actrice en zangeres. Wij gaan nu luisteren naar een van haar, vind ik, prachtigste liedjes over haar geliefde stad Amsterdam. Het komt van haar cd Jenny Ariën in Concert, Amsterdams Parfum. Vanaf mijn vroegste kindertijd, ik raak het Amsterdams parfum, zelfs in mijn dromen zelden kwijt. Die geur van olie, teer en touw, van uitlaat gas en duivenstrond, en zelfs als het een beetje waait, naden. Van de havenmond. Mijn Amsterdam, mijn wereldstad. Ik ruik haast altijd jou erbij. Tot in den verste vreemde toe. Mijn eigen stinkstad aan het hei. Mijn Amsterdam. Avond in de late herfst, als ik gelukkig en alleen een rondje langs de grachten maak en niets dan leven om me heen, terwijl op ieder woonschip weer een kromme schoorsteen dappert rookt, dan krijgt de mist de scherpe geur van kacheltjes op hout gestookt. Maar dan mijn warme jas, ook als de winter koud me bijt en alle nachten donker zijn, dan walm je van geborgenheid, mijn Amsterdam. De geur van de cacaofabriek hangt nog in sluiers om de dag. Dat ik in het Mirandabad Mijn eerste grote liefde zag Een echte man van vijftien jaar Bij wie ik op de fiets daarna Danstel langs reed In een wolk van bittere zoete chocola Mijn Amsterdam En dat was Jenny Arian met dat prachtige nummer over Amsterdam. We hebben nog geen Spaans gedraaid en u weet. In een uitzending, als ik uh, mag presenteren... stop ik toch zeker altijd één of meerdere Spaanse nummers. Uh, ik heb nu een nummer klaarstaan van de Spaanse zangeres Malou. Malou uh, uit 1982 uh, in Madrid. En zij is het nichtje van de beroemde gitarist en uh, componist Paco de Lucia. Maar zij zingt fantastisch. En van haar CD Guerra Fria, Koude Oorlog... Gaan we luisteren naar Ahora tú, oftewel nu jij. Antes de ti yo no creía en Romeo y Julieta, muriendo de amor. Eso No me robaban la calma Pero la historia cambió mm, Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento When do call me yeah.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 EN En dat was... Malou. En dan ga ik nu even kijken of ik... Ben in de uitzending kan krijgen. Ja. Een goedemorgen Ben. Een goedemorgen Jaap, alles goed daar. Alles goed daar. We draaien weer ja. heerlijke muziek, dus uh, ik ben weer in mijn sas. Ja, ik hoor allerlei landen voorbij komen. Het is weer uh, prachtige muziek voor deze uh, toch wat druivelige zaterdag. Met, uh, met wat wind. Ja. En, uh, Stel ja. voor dat we Grand Prix weekend hadden gehad zeg. Uh, hoe zou het Dorp er ja, nou, dan dat... uitgezien hebben? Dan had het stralend mooi weer geweest. En hadden wij met veel plezier in de duinen rondgelopen. of op een tribune gezeten. of whatever. Uh, maar het is niet wat het niet is. En uh, wij verwachten volgend jaar weer een hoop mooie dingen. van de Grand Prix. Overigens. kan je morgenmiddag om drie uur. op NPO kijken naar uh, Studio Sport Archief. Dat zag ik en, ja. Ja. En daarin uh, uh, blikken uh, Gijs van Lennep en Jan Lammers en nog een paar mensen uh, terug op de afgelopen, 35 jaar geleden uiteraard, Grand uh, Prixen die er in Zandvoort gereden zijn. Ja, ik ben jij er vroeger wel geweest in uh, de tijd dat er nog Grand Prix was? Ja, zeker. Ja, ja zeker. ik ook. Wij, ik heb wij, hier Sterling uh, Moss nog zien uh, racen in de Grand Prix. <laughs> ja, dat is al een hele lang geleden. Ja. Nee, en, wij waren aanwezig richting Tunnel Oost. Daar uh, verkochten wij biertjes aan, uh, aan de mensen. <laughs> ja, trouwens, uh, zondag uh, om drie uur dus op NPO1. En ik heb ja. even na elven morgen op zondag, heb ik een interview met Hilly Jansen, de directrice van Zandvoort Museum. ...over uh, haar uh, Formule 1 tentoonstelling, die we ook virtueel kunnen bezoeken. Dus dat is ook wel aardig om daar even naar te luisteren. Dan zal ik daar niet te veel over vertellen, want ik, uh, ik ben er geweest. Ik heb misschien bouwen. Uh, ik zou zelf de uh, presentatie doen bij de opening van, het, uh, van de tentoonstelling. En het was natuurlijk voor ons allen teleurstellend dat we... Uh, het was ook precies dat weekend... Dat er afgeschaald werd, of opgeschaald hoe je het wil noemen. Uh, eerst eerst uh, hadden wij het nog over de opening. En het is hartstikke leuk. En die en die komt, en zo en zo gaan we interviewen. Uiteindelijk uh, mochten de bijeenkomsten tot uh, 100 mensen doorgaan. Ja, wat zullen we dan doen? Zullen we met een klikkertje bij de deuren staan? En dat vond er ook maar niks. En uh, ja, s'avonds om zes uur was het afgelopen, het feest. Ja, triest. Nou ja, ik ben uh, benieuwd. Uh, ik zal ook nog even op de site kijken, want er is al wat te zien, heb ik begrepen. En, ja, en dan uh, gaan we morgen uh, van Hilly horen uh, wat uh, er allemaal uh, virtueel toch nog uh, te beleven is. Uh, ben, ja. voor wie heb jij vandaag de groeten in petto? Ik heb vandaag de goede in petto voor Volker Bloemen. Volkert Bloemen is een Zandvoortse historicus... die zich ontzettend bezighoudt met de historie van Zandvoort. Maar is ook betrokken bij allerlei andere uh, evenementen... en, en, en uh, uh, uh, uh, dingen in Zandvoort, moet ik zeggen... die van historische waarde zijn. En dan hebben we het over uh, Joost Monument enzovoort enzovoort. En waarom doen wij vandaag de goede aan Volker Bloemen? Omdat hij voor ons uh, ZFM-tv-programma... ...de film A Redeeming Angel heeft aangebracht. En die film die gaat, is een levensverhaal over Esther Frank. Die is in uh, Zandvoort geboren en die trekt een beetje de wereld rond. En uh, die film die is aanstaande maandag te zien op uh, ZFM TV. De tijden die uh, weet ik nog niet, maar die weet Leon... En uiteraard gaan we die zo snel mogelijk publiceren op de website. Ja, en ik dacht dat die ook op het YouTube kanaal van ZFM te zien is, hè? Ja, ja, alles wordt op twee kanten uitgezonden. We zijn vanmiddag gaan we nog twee opnames maken. En dan kan iedereen gaan monteren, plakken en knippen zoals het netjes heet. En dan hebben wij een mooie uitzending op Herdenkingsdag 4 mei. En die gaat richting 8 uh, uur, omdat dan het nationale monument is. met uh, de koning die een toespraak gaat houden. En we hebben een stuk uh, op 5 mei, en dat is ook interessant, want ik heb het toevallig uit naar gekeken. hebben uh, wij een gesprek met een aantal veteranen. Fantastisch. Nou, ik uh, ben me ook aan het voorbereiden op 4 en 5 mei. Ja, 4 ja. mei uh, is het programma helemaal gewijd aan muziek vanuit de Tweede Wereldoorlog. En dan uh, zowel uh, Duits, Nederlands, uh, Engels, Amerikaans. Uh, mm -hmm. uh, er werd natuurlijk ontzettend veel ook met muziek gewerkt om in die tijd uh, de moed erin te houden. Uh, maandag heb ik als artieste van de dag Jetty Paarl, de beroemde Jetje van Oranje, die op Radio Oranje uh, liederen zong om uh, de Nederlandse bevolking uh, te steunen, zeg maar, moreel. De, de moet erin te houden. Ja, de moet erin ja, te houden. Ja. Dus, uh, en dan, dus dat is uh, maandag, de vierde. Ik heb wat radiofragmenten nog van Radio Oranje kunnen vinden... die we oh. kort gaan beluisteren. Dat zijn korte fragmentjes. En uh, op uh, dinsdag de vijfde staat het muzikaal ook helemaal... in de, uh, in, in de, de geest van uh, Bevrijdingsdag. Bevrijdingsdag. Heerlijke muziek eh, ook eh, van eh, Amerikaanse bands... die op dat moment ontzettend populair waren. Glenn Miller natuurlijk ja, en ja, ja. Vera Lynn niet te vergeten. Dus dat komt eh, dinsdag de vijfde allemaal voorbij. Nou, dan hebben we dus voor aankomende 4 en 5 mei... zowel op de radio als op de televisie een prachtig eh, ZFM-verhaal. Ik dacht het wel dat ZFM zijn partijtje meeblaast. Hé, hey Ben... We gaan weer uh, wat draaien. Fijn je ja. even gesproken te hebben. En uh, we spreken elkaar weer morgen. Is goed. Tot morgen, Ja. Ik heb uh, nu Ellen ten Damme klaarstaan. Met vuur mich zoals rote rozen rekenen. <laughs>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 doch frei sein Aber ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht beglügen, will dat was Ellen ten Damme met dit prachtige nummer van Hildegard Kneef. Oorspronkelijk Für mich, zoals Rote Rozen rekenen, van haar CD Berlin. Met allemaal prachtige Duitse klassiekers. Uh, veel van voor de oorlog ook. Marlene Dietrich uh, songs en ook van na de oorlog. Uh, Kurt Weill, uh, Drei Groschen open, staat er ook nog nummers op. Een fantastische cd van onze eigen Ellen ten Damme. En dan. Een aantal jaren geleden had ik het voorrecht in Australië te mogen zijn. En ook daar, dat land heeft zo zijn eigen sterren. Sterren die na de hand ook over de wereld zijn Uitge, uitgewaaierd, zeg maar. En één bekende groep is de Seekers. Na de hand de New Seekers genaamd en uiteindelijk toch weer terug als The Seekers. In uh, 2012 bestonden ze 50 jaar. En nou, vanwege dat feit was er een uh, fantastisch anniversary concert in uh, Sydney... het jaar erop in 2013. En daar zongen ze onder andere het lied I Am Australian. En in het lied I Am Australian wordt eigenlijk de hele geschiedenis van het ontstaan van Australië. Uh, de aborigines die daar in eerste instantie woonden. En toen de uh, uh, misdadigers, zeg maar, de gevangenen uh, uit Engeland... die daar gedumpt werden, en zo on. Uh, prachtige tekst. Laten we gaan luisteren naar de Seekers met I'm Australian. I'm. I come from the dream time, from the dusty red soil plains. I am the ancient heart, the keeper of the flame. I stood upon the rocky shore, I watched the tall ships come. For 40,000 years I've been the first Australian.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 En u hoorde in het applaus ook nog het uh, vuurwerk... Uh, wat na dit nummer werd afgestoken over Sydney Harbour. Dan weer tijd voor onze artiest van de dag... Treintje Oosterhuis met die prachtige ballad You are so beautiful. You bring verdiend applaus voor deze prachtige uitvoering van You are so beautiful to me. Dan uh, naar Italië. Andrea Bocelli en Giorgia. Uh, op Pasen zag ik, uh, ik dacht op YouTube uh, een uh, prachtig concert van Andrea Bocelli uit de kathedraal van Milaan. Helemaal alleen in een uitgestorven kathedraal. Prachtig concert.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 Vibrare forte l'anima Vivo per lei e non è un peso Vivo per lei anch'io lo sai E tu non esserne geloso Lei è di tutti quelli che Hanno un bisogno sempre acceso Come uno stereo in camera Di chi è da solo e adesso sa Che anche per lui Per questo io vivo per Een prachtig duet van Andrea Bocelli en Giorgia. Het loopt tegen de klok van 12. en dat betekent dat we alweer... aan het einde van deze ochtenduitzending zijn gekomen. En ik heb natuurlijk, zoals altijd, Robert Long klaarstaan... die ons voorhoudt dat we meer dan ooit elkaar nodig hebben. Morgen ben ik er weer... Van 10 tot 12. En dat is het uh, tijdstip waarop normaal altijd ZFM Jazz uh, werd uitgezonden. En zoals u misschien weet ben ik ook presentator... onderdeel van dat team, het Jazz team. En ik heb er dus voor morgen voor gekozen om... Uh, er toch twee jazzuren van te maken. Maar degene die niet zo'n jazzliefhebber zijn... schrikt u niet. Het is allemaal heel toegankelijk. Geen piepknor, geen ingewikkelde dingen. Maar prettig in het gehoor liggende muziek. Dus ik hoop u ook morgen... rond uh, tien uur weer... Uh, aan uw toestel... welk toestel dat ook mag zijn... computer, tablet, iPhone... Uh, radio, autoradio, whatever... weer te treffen... En dan nu, zoals ik zei, gaan we er weer uit met Robert Long. Meer dan ooit heb ik jou nodig. Elke dag storten ze bakken informatie op je kop. Krantenbladen, televisie, internet en noem maar op.